Uur. Dit is Doral Begens met het NOS-journaal. In België zijn vijftig slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk met naam en toenaam in een krant naar buiten getreden. Ze roepen andere misbruikslachtoffers op zich ook te melden en alsnog een klacht in te dienen. Een commissie deed onderzoek naar het misbruik in de kerk in België. In een rapport dat later vandaag verschijnt staat dat tot nu toe zo'n duizend slachtoffers zich hebben gemeld. De Belgische bischoppen hebben de afgelopen jaren... bijna 4 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd aan slachtoffers. De Oegandese oppositieleider J is gearresteerd. Hij had al huisarrest, maar werd opgepakt toen hij zijn woning verliet... om naar het hoofdbureau van de kiescommissie te gaan. Dan wilde hij de uitslag van de presidentsverkiezingen aanvechten. De oppositieleider zegt dat er fraude is gepleegd... en dat hij daardoor de strijd heeft verloren van de zittende president Museveni. Internationaal is de arrestatie scherp veroordeeld.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 Wordt het zo'n 7 graden vandaag. Morgen soms zon, maar ook buien. Het blijft overdag ongeveer 7 graden. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is grotendeels gedaan met de files in de Randstad, maar op de A2 nog wel veel vertraging van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Vinkenveen en Knop het Oude Rijn staat 9 kilometer. Anderhalf uur vertraging daar, want de hoofdrijbaan is nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijdenkant via Hilversum. Op de A10 Zuid tussen Osdorp en de Rai langzaam rijdend verkeer richting de A1 door een kapotte auto. De rechte rijstrook is tijdelijk dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 van uh, Phil Collins al de Easy Lover, hebben we nu ook de Easy love. De groep Cigala en hits uit de top 40 van dit moment. Je hoorde het, het begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Ik zeg, Zandvoort, toch wel eens een goede middag. Lekker binnen blijven, hè? luisteren naar de radio, want buiten is het net weer al Jan. dag. Ja, maar ook dit uh, derde uur hebben we natuurlijk weer een volle agenda.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 Je hoort er straks om kwart voor vijf bij Zie-Event. <laughs> ben wel heel benieuwd hoor, Albert-Jan? Spanners, je gaat hem meemaken in het de derde uur van Zandvoort op zaterdag. TBA the contemplate this audiovisual OPA. 100 years from now: Tidal bites and human rights, but satellites, your parasites. Toast bij CFM met muziek uit de jaren 80. De sneeuw van Redbox, Jordan for America. En kijk eens naar buiten, Albert Young. Wat een smerig weer, hè. Dan wil je gewoon naar de zon toe. Lijkt me heerlijk.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 The wind blowing What does your heart say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 Take the sun, you take the... de CEO van Laura Berneken. Je hoorde de self-control...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 door Joswater gaat maar wel helemaal terug naar de keeper van Zandvoort. Die probeert die bal best zo snel mogelijk naar de voorkant te krijgen. Ja, heel ver geschoten, maar er komt via er komt een hoofd van uh, Zandvoort-speler bij de keeper van uh, Jos gaat terecht, die gaat er weer de bel in de heeft het spel brengen. Hij heeft ondertussen gedaan een hoge bal tegen de wind in, dus komt hij verder naar de middenlijn. Ja, <coughs> Zandvoort heeft een bal bezit, in aanval ook diepe bal. Of een uh, boy vissen, een visser die allerlei bewegingen uitzet. En er gaat weer zonder neer. Uh, een beetje, ja, uh, grove overtreding. Het is een overtreding. Uh, uh, je moet niet eens gaan kijken dat je dit soort overtredingen een gele kaart krijgt. Maar uh, goed, hij houdt de gele kaart van op zak op dit moment. Die weer eigenlijk misschien wel uh, eigenlijk waard was geweest. Koen Magielsen, mag zich ermee gaan bemoeien met die vrije stop. Meter of tien buiten het stadsgebied. Dan komt hij dan indraaien. En die gaat weer. Hij gaat erin! Hij gaat erin! Hij gaat erin! Hij gaat erin! Hij gaat erin! Het is in ieder geval een doelpunt! En ik denk dat het, het een doelpunt is van Milan Berk-Belenkamp. Echt een eh, en checkers van deze wedstrijd. Ik gebruik dezelfde Engelse benamingen, dat weet je. Maar echt in de slotseconden van deze wedstrijd komt Zandvoort op 2-1. En weer hebben we hem in, in de uitzending van CFM natuurlijk. Geweldig. Mooi, hè? echt. Helemaal goed. Um, ja, nu hebben we de in deze haast van, van uh, Joshua de weer. En Zandvoort, dat... Uh, nou ja, trainer Laurens de Heusel, die komt uit het veld in dat hij natuurlijk niet doen, Maar ik kan het me wel voorstellen dat hij uh, ja, het doet. Goed, die kans zal nog genomen moeten worden. Het zal toch echt al wel een minuut of drie, vier bijgeteld gaan worden door deze schijntzetter. En Jos, die heeft afgetrapt. Gaat uh, druk geven. Zojuist <coughs> wordt het verkend gemaakt dat uh, Milan Berkmele kan voor de tweede keer succes hier in thuiswedstrijd. Als man of mes wordt bekendgemaakt. Bekend en ja. gezien met de oude, natuurlijk, dat, dat laatste doelpunt. Dat is dat ook niet meer dan terecht. Maar hij heeft echt. zijn, zijn verdediging heeft geleid. Echt geleid met een. EI. Met was een echte leider. En nu ligt er dan uiteindelijk. eindelijk. Ik mag het niet zeggen. Maar nu ligt er soms van zijn speler op de grond. En is er. ook met kram zelfs. Ja, dat is zo vaak. Uh, een vermoeidheid. Uh, Mijn heeft wel alles gegeven. Het, is al, het heeft niet gelukt, het is niet, uh, niet des voor geweest deze wedstrijd. Winst natuurlijk wel. En die zal uh, die tellen als het zover uh, komt. Uh, en, natuurlijk is het, zijn we benieuwd wat de VVC heeft gedaan. En uiteraard uh, ook wat de Buitenvelders, uh, uh, vandaag heeft gedaan. De buitenvelden die tegen de nummer 6 en ZSGO uh, WMS. Uh, zo, uh, samenspel geen samenspel, geen OVNI zonder samenspel. En, uh, ja, nog wat. Oké. Maar dat is nummer 6 van de ranglijst. En PVC had het ook niet gemakkelijk. Die spelen tegen de nummer 5. Dan weet ik niet precies wie dit is op dit moment. Goed, de bal is ingebracht en die wordt nu ver weggeschopt door Zandvoort. Er zet druk op de verdediging van. Daar gaat hij. Jij komt Hij komt helemaal vrij. je kan helaas niet zien. Er gaan een één mensen voor me staan.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 de Amsterdammers hebben haast, heel veel haast. Heel hele snelle bal wordt genomen en die gaat kromme bal, die gaat, uh, goed terecht bij, bij de rechter spits, de rechter er, er staat iemand die gigantisch in mijn beel, Chris, dankjewel. Uh, aanval, uh, komt uh, 16 meter gebied, komt, bel, uh, komt heel uh, lekker een metertje een laatste het uh, doel van Jos van uh, Zandvoort, van Jorrit Smit uit de ja en die maakt natuurlijk geen haast dat heeft, heeft de hele rest geleerd van de spelers van, uh, van Amsterdam de Amsterdamse spelers en, en de bal moet nog steeds genomen gaan worden en gaat daar iets schuizen te fluiten uh, nog steeds niets ja daar is het ideaal Zalford wint in ieder geval dat zou wow. en dat is de heer zijn geprezen. want het was een narrow escape voor Zalford Zalford pakt in ieder geval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 dan moeten we weer afwachten. Ik weet niet wat de uitslagen zijn van de rest van de wedstrijden. In ieder geval, dit is zijn drie punten in de pocket. En Zalverdank steeds kans op die periode-titel van de tweede periode erop. De eindstand 2 tegen 1. Dankjewel, Joop Fris. Dat was Joop vanaf Duintjesveld. En deze werd aangevraagd door onze collega Sander. Hier is Pascal Jacobsen. Ik beloof je dat ik altijd naar je kijk. Ik beloof je.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 vezel in jouw lijf, ik geloof dat iedere volk weer overdrijft, ik beloof dat hij jou allemaal Soms als wij ons laten gaan, dan is er niets meer te verlangen. Dan dicht tegen jou. Al van kool ik soms om jou heen. Je bent niet alleen, niet alleen.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 Speciaal gedraaid voor collega zonder. Het is twee overal vijf. Zullen we gaan doen? Het Dier van de Week. Dier van de Week is deze week Bux. Dier van de Week. Bux. Bux is in het asiel terechtgekomen als vondeling... en helaas heeft niemand hem op meer opgehaald. Hierdoor is het dan ook weinig van zijn achtergrond bekend. Bux is een goedaardige reu van ruim zes jaar... die op zoek is naar een baas die hem nog een nodige opvoeding kan geven.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 Oh, oh, oh, oh, oh. Weer is een ongeval, hè? Hij heeft een voordeel, geen alcoholslot voor hem. Nee, die hebben ze van de week definitief afgeschaft. Maar natuurlijk heel onverstandig om met alcohol op te gaan rijden. Niet een verkeerd deel te nemen. Niet doen. Dat is inderdaad hetgeen wat wij je willen meegeven.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 Yeah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 Hij is weer mooi, het gedicht van de dag. Zeur niet. Ik geniet, geniet van het leven. Want het duurt maar even. Die had ik helemaal niet verwacht. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, dit heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar al een tijd niet meer gehoord. Dus ik denk, ik ga weer eens draaien... op deze regenachtige zaterdagmiddag in Zandvoort. Hier is Marco Bosato nog een keer. En de dromen zijn bedrogen. Met je ogen... de grootheid van Marco Bassato dat was de meeste dromen zijn bedrog say oops upside your head say oops upside your head say oops upside your, head. Oops, upside your head. Oh, Back back it again video station up, is bug say oops upside your head say oops upside your head say now on all you got and you finger snappers you soul cappers and you love that ups, up. I want you to say stay with me say A bit of, the bigger the, bit of, the bit of, als een kat. Hè? Regen, <laughs> ja. regen en wind overwonnen. Al, alles weer doorstaan, Frits. Goedemiddag. Hij is weer, zo hij duidelijk, hij is is met Entertainment voor You. We gaan nog twee plaatjes voor je draaien. To draw the line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 2-1 werd het uh, tegen Jos Watergraafsmeer. Wij zeggen tot volgende week. Dag. Doei, doei doei. Tot volgende really week.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 must always face the curtain with a bow Forget about your seat, give the audience mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. And Every morning I take the chance It might not come around But it's maybe I'm in